8 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. President Tunesië vlucht naar Saoedi-Arabië. Zeker 100 Indiase pelgrims dood na ongeluk bij religieus festival. En brandt in goederenwagons wijndrecht onder controle. President Ben Ali van Tunesië is gevlucht naar Saoedi-Arabië. Dat hebben de autoriteiten in het land bevestigd.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 In verschillende delen van de hoofdstad Tunis werd geplunderd... ook werden mensen aangevallen en gebouwen in brand gestoken. Toenmalig Defensieminister Van Middelkoop geeft toe... dat hij aan NAVO-partners heeft gevraagd... om de druk op Wouter Bos op te voeren. In Nieuwsuur bevestigde hij berichten van de Amerikaanse ambassade... die zijn gelekt via Wikileaks. Van Middelkoop zegt dat Nederland een belangrijke rol had in Afghanistan... en dat ons land de eerste NAVO-partner was die zich dreigde terug te trekken. Hij noemt het volstrekt normaal dat de druk op toenmalig vicepremier Bos werd opgevoerd. Doordat de PvdA tegen een nieuwe missie in Afghanistan was, viel uiteindelijk het kabinet. Uit de stukken van Wikileaks blijkt dat de Amerikanen de verdeeldheid in de Amerikaanse politiek op de voet hebben gevolgd. In Elslo en Limburg zijn vannacht twee agenten gewond geraakt bij een steekpartij. Ze hielden een verkeerscontrole toen een man hen plotseling met een scherp voorwerp in het gezicht stak. De twee politiemensen zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht... De dader van 19 is opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom hij de agenten in het gezicht stak. In de Indiase deelstaat Kerala zijn zeker honderd hindoe-pelgrims omgekomen... tijdens een religieus festival. De pelgrims hadden net een bezoek gebracht aan een heiligdom bovenop een berg. Op een slecht verlichte weg botste een bus met pelgrims op een jeep... waarna er onder de tienduizenden mensen die te voet teruggingen paniek uitbrak. In het gedrang vielen zeker honderd doden en tientallen gewonden. Het rampgebied in India is slecht toegankelijk en daardoor verloopt het reddingswerk erg moeizaam. Marine Le Pen volgt haar vader op als leider van de Franse extreemrechtse partij Front National, dat meldde Franse media. Jean-Marie Le Pen legt dit weekend het partijleiderschap na bijna 40 jaar neer. Bij de verkiezing om zijn opvolging haalde Marine Le Pen ruim twee derde van de stemmen. Haar concurrent, de vicevoorzitter van de partij, leek bij voorbaat weinig kans te maken. In 2002 verraste Jean-Marie Le Pen iedereen door tweede te worden... in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. In de beslissende ronde werd hij verslagen door Jacques Chirac. Marine Le Pen wordt bij de verkiezingen in 2012... zo goed als zeker presidentskandidaat namens Front National. Jean-Marie Le Pen blijft wel betrokken bij de partij als erevoorzitter. De brandweer heeft de brand in Zwijndrecht... in een wagon met ethanol onder controle. Het explosiegevaar is geweken. De brandweer laat de wagon met ethanol gecontroleerd uitbranden. Vannacht werd geprobeerd de brand te blussen met een schuimdeken, maar dat lukte niet. De brand brak gisteravond uit. Het vuur in een wagon geladen met staal is al wel geblust. Door explosiegevaar moesten de omwonenden hun huis uit. Zo'n 40 mensen zijn elders ondergebracht. Er zijn volgens de gemeente geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand op het transeerterrein in Zwijndrecht.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 Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 15 januari. Treintje in de krant, een brand in Zwijndrecht, de Wikileaks documenten... en we beginnen met Tunesië. Het is de dag na de avond ervoor in Tunesië. Gisteren beleefde het land een historisch moment. Na aanhoudende protesten van de bevolking, die tientallen mensen het leven hebben gekost, pakte president Ben Ali zijn biezen. Correspondent Nicole Vever is in Tunis en vertelt hoe de situatie vannacht was. Het, uh, het is niet zo dat er een massaal feest is uitgebroken. Nee, het was heel rustig op de straat. Nu ook nog, er is uh, sprake van een. Uh... Uh, curfew tot 7 uur s ochtends, dus dat, nou, dat is net een paar minuten afgelopen. Ja, en de mensen zijn gewoon thuis gebleven te wachten wat er uh, met hun land is gebeurd. Want, Want ja, de avondklok, de, de, de, de, de avondklok is dus, uh, loopt zo dadelijk af. Maar als jij direct naar buiten gaat, of ben je al buiten geweest trouwens? Nee, nog niet. Het is hier donker en, en, en vroeg, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, maar als je straks naar buiten gaat, wat denk je dan dat je aantreft? Ik denk dat, uh, uh, ik heb gehoord dat militairen bijvoorbeeld wat, wat posters van Ben Ali hebben, hebben uh, weggehaald. Ik denk dat vandaag wel wat mensen de straat op zullen gaan. Maar ik denk ook gewoon dat vanmorgen mensen daar aan werk gaan. Uh, uh, uh, dat soort dingen. Ja. ja, nou is er uh, bekend geworden trouwens dat de uh, president, oud-president moet ik ondertussen zeggen, Ben Ali, naar Saudi-Arabië uh, is gegaan. Er was uh, vrij veel onduidelijkheid over. Uh, is dat trouwens verrassend dat hij naar Saudi-Arabië is gegaan? Nou, er moest natuurlijk een land komen wat hem op wilde nemen. Hij is het eerst geprobeerd, uh, hij is naar Malta gegaan. Berichten waren dat hij daar was opgekomen, melden al alle Arabische zenders. Toen heeft hij koers gezet naar Frankrijk. Daar zeiden ze, nou we willen hem daar niet hebben. Hij heeft het nog in een paar andere golfstaten geprobeerd En uiteindelijk heeft Saudi-Arabië gezegd, uh, uit, uit liefde voor het Tunesische volk, uh, omdat wij willen dat het stabiel is in het land, nemen wij deze man op. Dus ja, hij moest ook gewoon ergens naartoe. Ja. De premier heeft ondertussen de macht uh, overgenomen, uh, Kanouchi heet hij, maar wat betekent dat in de praktijk? Wat gaan mensen daar nou van merken? vandaag in ieder geval gaat gebeuren. Hij gaat alle oppositieleiders, uh, maatschappelijke groeperingen, mensen uitnodigen om te kijken of hij daarmee een regering kan vormen. En vervolgens moeten er straks verkiezingen worden voorbereid. Nou, wat hij beloofd heeft, is dat hij de hervormingen die al waren aangekondigd, politiek, economisch, sociaal, gaat doorvoeren. Uh, ja, het is afwachten wat er precies gaat veranderen. Maar deze man wordt wel veel meer gerespecteerd dan president Ben Ali. Um, vooral omdat hij niet corrupt is. En het lijkt ook er ook niet op dat hij echt uit is op de macht. Het is een beetje een technocraat. En uh, uh, ja, men hoopt dus dat deze man het land zal begeleiden... met behulp van oppositiebeweging ja, naar een, een, een betere toekomst. Ja. En die oppositiebeweging, wat voor soort oppositiebeweging is dat dan? Want bij oppositie kan je je natuurlijk van alles voorstellen. Ik kan je bijvoorbeeld ook voorstellen uh, hele radicale elementen. Dat is eigenlijk waarom het Westen nooit heeft aangedrongen op uh, vergaande democratisering van uh, Tunesië. Omdat in Tunesië speelt het probleem van Al-Qaeda niet. Men is een heel trouw bondgenoot in de strijd tegen terreur. Dus eigenlijk ook om. Die reden werd de president Ben Ali, terwijl men wel wist dat hij nou niet al te uh, zeer uh, uh, gecharmeerd was van mensenrechten of wat dan ook, werd hij gerespecteerd. Ja, en dat probleem speelt dus gewoon niet zozeer hier in, uh, in dit land. Er is geen grote fundamentalistische uh, oppositie. Dus het gaat om linkse groepen, rechtse groepen, mensenrechtenactivisten. Die worden uitgenodigd, maar wat je wel moet bedenken, een land waar er zo lang een dictatuur is geweest, daar heeft die oppositie zich natuurlijk niet in zo'n maat. Ontwikkeld dat ze morgen bijvoorbeeld het bestuur van het land zouden kunnen overnemen. Maar goed, deze mensen zullen ook meedoen aan de regering. En uh, ja, vandaag zullen er absoluut uh, weer mededelingen komen. En ik denk dat iedereen ook in Tunesië zelf uh, bezorgd is hoe het verder gaat. Uh, misschien hoopvol hoe het verder gaat. Maar het is afwachten. Nicole de Vever vanuit Tunesië. Daar praten we over verder. Over de situatie in Tunesië met journalist Galet Couchet. Ook voorzitter van het Tunesisch Forum in Nederland. Goedemorgen. Ja, uh, het, we horen berichten dat het vannacht uh, vrij uh, rustig is uh, geweest. Het uh, was natuurlijk een avondklok, die is een uur geleden uh, afgelopen. Wat, wat verwacht u voor vandaag? Zullen de Tunesiërs weer de straat op gaan? Uh, een klein deel van de Tunesiërs uh, hebben gezegd dat, uh, dat wij uh, uh, ja, uh, het, het nieuwe regime... Ja. Onder leiding van, van de heer Al-Ghanoushi uh, zullen niet gaan accepteren. En, uh, uh, maar ik denk de meeste van de leiders van de oppositie. willen een kans geven aan de heer Al-Ghanoushi. -Al de heer Al-Ghanoushi -Al heeft uh, vroeger ook tijdens de president Ben Ali. een goede imago uh, uh, gehad. Als een. Uh, een hoe heet, als een technocraat uh, ja. die uh, ver is van, uh, van corruptie en uh, uh, komt uit de nationalistische beweging binnen de uh, regeringspartij. Ja, dus uh, ze zullen misschien wel de straat op gaan vandaag, maar als ik u zo begrijp, dan zullen ze de straat op gaan vooral om te vieren dat uh, de gehate Ben Ali weg is. De, de mensen willen het resultaat van hun. Uh, revolutie, uh, zeg het maar, uh, uh, garanderen. Dus uh, ze willen echt een nieuw regime, een democratisch regime... die uh, veel respect heeft uh, van uh, mensenrechten, vrijheid, van mening... Ja. en uh, anders, anders dan die uh, van uh, de, de, de ex-president Ben Ali. Ja. En, en die, um, die nieuwe premier, de K Kanouchi, u zegt dat, een gerespecteerd man... Uh, zal die ook zaken gaan doen met oppositieleiders... Aantal interviews voor de eerste keer dat een Tunesisch een president direct <laughs> in, uh, in uh, zeg maar, uh, interviews doet met, met de media en met de, de Arabische media, met Al Jazeera. En hij heeft duidelijk gezegd: ik wil tot nu toe niks zeggen. Ik wil wachten tot, tot, tot mijn ontmoeting met, met, met uh, de oppositieleiders, omdat ik wil. Uh, niet alleen een uh, beslissing nemen. Uh, uh, we zijn op een, uh, een uh, historische dag. Uh, en uh, wij moeten samen de toekomst van, uh, van, uh, uh, van ons land uh, uh, ontwikkelen. Er, er wordt gesproken over nieuwe verkiezingen. Kan dat eigenlijk wel in Tunesië? Want Het is misschien een beetje een gekke vraag, maar het is natuurlijk een land waar nooit politieke partijen verder zijn geweest. In ieder geval geen oppositie is geweest. Nee, Partij wel. Uh, maar geen uh, oppositie? Uh, uh, uh, oppositie, uh, kijk, uh, Ben Ali heeft gewerkt, heeft gewerkt met een uh, decorisch of, of uh, symbolische oppositie. Dus ze zijn echt niet, uh, niet opposenten, maar uh, zij spelen de rol van de opposenten. Uh, uh, maar. Zijn er altijd opposanten van de president Ben Ali en, uh, uh, uh, en oppositie uh, wel? Van, van de links tot de rechts. Ja, dus het, het, het zal op zich wel lukken om daar verkiezingen voor uh, te organiseren, uh, zegt u? Uh, nee, nee. Het Tunesisch volk is een, een uh, uh, hoogopgeleide uh, volk uh, met veel intellectuelen, veel mensenrechtenactivisten. Veel politieke activisten en, uh, uh, uh, is, is, uh, en de infrastructuur van Tunesië is ook uh, acceptabel om, om, om uh, um een uh, echte democratische verkiezing te organiseren. Oké, okay. ik dank u wel voor uh, het gesprek, meneer Couchet, voorzitter van het Tunesisch Forum in Nederland. Dan Zwijndrecht. De brandweer in Zwijndrecht is het nog niet gelukt om het vuur in een goederentrein te blussen. Een wagon met ethanol staat uh, daar in brand. Een wagon met staal is overigens wel geblust. Aan de lijn nu loco-burgemeester Albert Vissers van Zwijndrecht. Goedemorgen, meneer Vissers. Hey, goedemorgen. Waarom lukt het niet om die uh, treinwagon met ethanol te blussen? Wat, wat is daar moeilijk aan? Ja, dat is een zeer brandbare vloeistof op een heel moeilijke plaats. onder een wagon. En dat blijkt niet te lukken met schuim grote schuim aanvallen, is dat niet gelukt. Want je moet de schuim overheen gooien om het uh, te blussen. Ja, maar het is wel een alcoholverbinding met hele hoge temperaturen... en ik heb geen verstand van brandblussen. Maar ze hebben het geprobeerd. En ik weet zeker dat de jongens het goed kunnen. Het is niet gelukt, maar we beheersen het spul nu wel. Het is ja. geen brandmeester, maar we beheersen het wel. Gecontroleerd uit laten branden, ja. Heet dat, uh, noemt u dat zo? Zegt gecontroleerd uit laten branden. Ja, daar komt het eigenlijk in zekere zin op dit moment op neer. Ja. Hoe lang gaat dat dan nog duren? Dat zal waarschijnlijk een hele poos gaan duren. Omdat uh, de momenteel eigenlijk alleen nog ethanol, de brandbare vloeistof, loopt niet meer als vloeistof uit de wagon. Maar de resten van de vloeistof die zitten in de wagon en die dampen nu uit. En die damp die schiet in de brand zo gauw die... Uit de trein is. Een hele tijd, uh, moeten we dan denken aan uren of misschien wel een hele dag? Nou, ik ga niet uit van een hele dag, maar een paar uur is mij gezegd. Maar heeft de brand er ook slecht zicht op? Ja, omdat we niet precies weten hoeveel liter ethanol er nog in die begon zit. Precies, dat begrijp ik. Is er trouwens nog uh, explosiegevaar? geen explosie meer. Dat is de reden dat we uiteindelijk nu de geëvacueerde bewoners weer naar huis laten gaan. Ja. En dan is natuurlijk altijd de vraag, en misschien wel heel prangend ook naar Moerdijk... Van, uh, zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen? Nee, er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er is wel een brand geweest. Bij een brand is gewoon rook. Net zo goed als u de barbecue in de tuin aansteekt. Maar het betreft ethanol. Ethanol is een van de schoonste brandstoffen die er bestaat. En dat komt alleen... Stikstof en water bij vrij. Wat dus absoluut ongevaarlijk is voor de bevolking. En ik twijfel er niet aan dat er een paar op de verbrand zijn. Maar er is geen enkele vorm van gevaarlijke stof uh, in de buurt van de brand geweest. Zelfs. Nee. Het gevaarlijk wat we hadden was het beroemde gonds LNG. Die we halverwege de nacht hebben kunnen wegtrekken. Ja. ja, want dat is het verschil natuurlijk met Moerdijk. U weet precies wat er in die wagon, wagon zat. Uh, en u weet ook precies hoe het uh, ja, zich chemisch ontwikkelt. Ja, enkele vergelijking met Moedijk. Nee. Ja, goed, ik, vraag, ik vraag het hier om, omdat er natuurlijk onrust is... en ik begreep ook dat er heel veel vragen bij RTV Rijnmond binnenkwamen uh, daarover. Maar u heeft daar helder op geantwoord. Um, ik heb nog één vraag. Er zijn veertig mensen geëvacueerd. Wanneer kunnen die uh, terug naar huis, denkt u? Ik heb net al gezegd, het eerste nieuws wat ik bracht... Ja. waren bij die mensen... Ik ben van een crisiscentrum vandaan, de Kazenne, hier naar de Spestino, onze opvanglocatie, gereden. En die mensen hebben als eerste gehoord dat het vrijgegeven was. Die mensen hebben ik de gelegenheid gegeven naar het gebied te gaan. Het gebied blijft nog afgesperkt. Alleen die mensen kunnen erin... naar hun woningen toe. En daarna wordt afsperring van de straat opgegeven. Ja. U heeft trouwens... Het, dus ik, ik zei wel de laatste vraag, maar ik heb er toch nog, nog eentje. U heeft het uh, trouwens iets anders gedaan dan in uh, Moerdijk. Hè? U heeft ook een informatienummer geopend... wat wel bereikbaar was. Een twitterdienst in het uh, leven geroepen. Is dat dan al meteen een les die geleerd is? Meneer... Het hele leven is een les. Dat is van en een hele mooie wij wijze uitspraak. Leren. Ja. We leren altijd, maar we zijn ook heel goed <laughs> Oké. Okay. Meneer Vissers, ik dank u voor deze les. <laughs> Oké, okay, absoluut. Graag gedaan. En bedankt de mensen. Dag, loco Elbert Albert Vissers was dat van Zwijndrecht. Lezers van het AD krijgen vandaag een cd van Treintje Oosterhuis bij de krant. Dat is een primeur in Nederland. Dat straks, maar we beginnen zo met de Wikileaks. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De Wikileaks-stukken die over Nederland gaan, komen nu ook naar buiten. De NOS heeft van Wikileaks de stukken gekregen. En dan hebben we het over duizenden pagina's... met officiële berichten van de Amerikaanse ambassade in Den Haag... aan de regering in Washington. Wilco Boom heeft uh, de hele nacht gelezen. Wilco, uh, goedemorgen dan maar weer. Goedemorgen weer. <laughs> Laten we beginnen met de opmerkelijke manier... om Wouter Bos over de streep te trekken. Coalitiegenoten die, uh, ja, die hadden eigenlijk geen uh, argumenten meer, leek het wel. En die kieperden de boel over de schutting. Met de Amerikanen? Ja, daar komt het bijna wel op neer. Ja, het is toch wel uh, opzienbarend te noemen dat CDA-bewindslieden, onder andere de toenmalige premier uh, Balkenende en zijn minister van Buitenlandse Zaken Verhagen, en ook de topambtenaren die voor hem werkten op hun ministeries, bij verschillende gelegenheden uh, aan de Amerikanen hebben gevraagd om PvdA-leider Bos om, om te praten uh, en om zo steun voor die missie in Oeruzgan te krijgen. En uh, wat, wat die Amerikaanse diplomaten ook schrijven is dat de CDA's op de ambassade of in ontmoetingen elders... vrijelijk hun frustraties over de PvdA uitstorten bij de diplomaten. Ah, Oké, okay. u zegt echt vrijelijk hun frustraties uh, uitstorten... alsof je bij de psychiater op de bank ligt. Uh... Ja, ja, ja, uh, precies. Uh, in een kabel van september 2009 staat bijvoorbeeld... dat uh, PVDA-leider Bos uh, niet snapt, niet in de gaten heeft... dat de Nederlandse aanwezigheid op de G20... je weet wel, de top van landen met de belangrijkste economieën... een direct gevolg is van de steun die Nederland tot dan toe gaf... aan die NAVO-missie in Oersgan. Bos moet dat duidelijk worden gemaakt, vinden de diplomaten. En hij moet vooral niet denken... dat de Nederland Nederlandse klapstoel bij die G20 ook maar iets te maken heeft... met de omvang van de Nederlandse economie, waar Bos dan van uitgaat. En uit die berichten blijkt dat de Amerikaanse diplomaten... de Nederlandse missie in Oeruzgan en de uitnodiging voor die G20... echt moeiteloos aan elkaar knopen. Maar goed, ze, ze wordt hier dus gesuggereerd dat Bos het gewoon niet snapte? Nou ja, volgens de Amerikaanse diplomaten niet. Balkenenden begreep het wel volgens het bericht, maar Bos niet. Balkenende en Verhagen en hun ambtenaren klagen volgens dit bericht... dat Bos just doesn't get it. Hij snapt het niet. In juli 2009, dus iets eerder, schrijven de diplomaten aan Washington dat CDA-ministers en hun ambtenaren die, uh, de, de Amerikanen ook gewoon ongegeneerd om hulp vragen om Bos om te praten. Ja, kijk, dat de Amerikanen massieve druk uitoefenen op uh, andere landen om hen mee te krijgen, dat is niet zo verbazingwekkend. Daar staat het land onbekend. Maar dat de ene regeringspartij in Nederland de regering van een bevriende natie vraagt te helpen om een ja. andere regeringspartij om te praten, ja, dat vond ik toch wel echt verrassend. Ja, hoezo onafhankelijk Nederland. Maar wat, wat ja. me wel uh, opvalt, kijk, we hebben het in Nederland natuurlijk wel vaak over, we zijn klein, we zijn nietig, wat stellen we nou voor in de wereld? Maar ik krijg een beetje, zo langzamerhand, het beeld dat Nederland wel heel belangrijk is voor de vrede Staat. Ja, dat is ook wel zo, maar dat is vooral om politieke redenen. He, de, de nieuwe Amerikaanse president, of de toen nieuwe Amerikaanse president Obama, die had net zijn strategie veranderd voor Afghanistan. Dat ging een beetje lijken op de Nederlandse tactiek van de 3D's, he, defense, development en diplomacy. Het zou... Een lelijk signaal zijn als dan juist een land. dat als eerste. Van de, van de, dat, uh, dat een eerste NAVO-lidstaat. er de brui aan gaat geven in Afghanistan. Uh, te meer dat Nederland. een van de trouwste bondgenoten was van de VS. Dus de rol van Nederland was voor de Amerikanen. vooral van politieke betekenis. We moeten niet denken dat het zozeer gaat om de aantallen militairen. die Nederland leverde. Dat kon de Verenigde Staten probleemloos zelf wel opbrengen. Ja. Maar het ging om de signaalwerking naar de andere NAVO-lidstaten. Nou wordt Wouter Bos, we hebben het daar veel over hem nu... die wordt volgens mij het meest genoemd in uh, die Wikileaks. Ja. Um, ja. ja is, is dat goed of is dat uh, slecht voor, uh, voor Bos? Nou, het lijkt me in dit geval eigenlijk heel erg goed voor hem. Uh, jarenlang uh, heeft het CDA uh, zowel voor ach als achter de schermen... geprobeerd uh, Bos af te schilderen als een, uh, als een draaikont. Uh, hij was de man uh, die, de, die niet eerlijk was... Uh, en, en er zouden met hem geen zaken te doen zijn geweest. Maar als het om Afghanistan gaat, dan blijft daar in deze Wikileaks berichten niks van over. Bos en de Partij van de Arbeid draaiden in de ogen van de Amerikanen juist niet. En dat vonden ze bijzonder jammer. Ja, ja goed, in tegenstelling tot de beeldvorming. Zeg, je, je hebt er echt heel veel doorgelezen met een heel team van NOS'ers. Even een kleine bloemlezing van gekke feitjes. Nou, um, heel opmerkelijk. In 2009 verwachtte de Amerikaanse ambassade binnen een jaar een troonwisseling. Nou ja, uh, misschien heeft koningin Beatrix destijds wel overwogen om te gaan aftreden en heeft ze er een, een of andere reden van afgezien. Maar achteraf kunnen we vaststellen dat het niet klopt, want... Koningin Beatrix is nog steeds in functie. En wat ook wel grappig is om te vermelden... is de kijk op ex-VVD-minister Rita Verdonk. Uh, in de ogen van de Amerikaanse diplomaten in Den Haag... was ze een media-darling, een lievertje van de media, zonder invloed. En dat hadden ze achteraf wel goed gezien. Oké, okay, dankjewel Wilco. Wilco Boom, en u gaat de komende dagen vast en zeker nog meer van hem horen. Want er zijn nog heel veel pagina's die nog niet gelezen zijn van die Wikileaks. 750.000 exemplaren van de nieuwste cd van Treintje Oosterhuis... worden vandaag gratis uitgedeeld bij het Algemeen Dagblad. In Engeland deed Prins het ook drie jaar geleden. Het verspreiden van een nieuwe plaat via een dagblad. En nu gebeurt dat dus voor het eerst in ons land. Het verslag is van Jeroen Scherdijzer. Christian Rusink is hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Uh, drie kwart miljoen cd's weggeven. Hoeveel kost deze actie? Ja, dat is heel moeilijk. Dat is, dat is niet een vast bedrag op, op, op te pinnen. Want wat wij doen is, we maken kosten om extra kranten te drukken. We maken kosten om een reclamecampagne op te zetten. Waarom doen jullie dit? Nou ja, wij hopen dat wij op deze manier... een heleboel mensen die normaal gesproken niet het AD zouden lezen... dat die naar de shop gaan om, uh, om een krant te kopen. En misschien uh, de volgende keer weer een keer het AD kopen... en uiteindelijk misschien een abonnement nemen. En aan de andere kant vinden wij het ook belangrijk als we acties doen... dat onze abonnee daarvan kan meeprofiteren. En voor de abonnees is het gewoon een mooi cadeau. Zou die abonnee niet zeggen van... ja, waarom krijgen die mensen die los een krant kopen nou ook die cd? Dat weet ik niet, ik denk het niet. Ik, heel veel van dit soort acties in het verleden... waren ze alleen om nieuwe lezers te winnen. En uh, wij zijn juist heel erg bezig om onze abonnee... die dan in het verleden nooit wat kreeg... om die ook een cadeautje te geven. Is dit allemaal dankzij de Belgische persgroep... waar jullie nu onder vallen? Nou, de Belgische persgroep is onze eigenaar en die hebben dit in België al eens uh, gedaan met Sarah Bettens. Uh, zij inspireren ons om uh, op een andere manier uh, na te denken over het maken van een krant en ook over het verkopen van een krant. In België hebben ze veel meer mensen die los een krant kopen. En dat betekent dat wij in Nederland een beetje verleerd waren hoe je mensen moet verleiden om een krant te kopen. En uh, daar leren wij heel veel van. Treintje Oosterhuis 750.000 cd's. Heb je zo'n stapel wel eens gezien? Nou, nee. Maar ik heb me laten vertellen dat het uh, vijf vrachtwagens vol is. Dus dat is wel echt heel veel. Hè? Heb je geen moment getwijfeld aan zo'n actie? Het, het gratis weggeven van jouw cd? Kijk, als ze nou zouden zeggen 50.000, ja, dan zou ik denken... nou, ja, nee, want die verkoop ik zelf nog. Maar je moet reëel zijn. Caro Emerald staat een jaar op één... en verkoopt 200.000 platen. Dat is dus het alle allerhoogst alle haalbare wat je in Nederland nog kunt verkopen. En dat is niet erg. Weet je, je hoort ons niet klagen. Dat is wat het nou eenmaal is. Als je dan een keer de kans krijgt om je cd aan zoveel mensen... in één klap bloot te stellen, dan doe je dat. Want dat is wat je als muziekkant wil. Ik heb muziek gemaakt en ik wil heel graag dat laten horen. Deze plaat is ja, muzikaal, uh, compromisloos. is voor mij een document wat ik ooit... Wilde maken, een big band plaat met een geweldige band die al jaren bestaat, die de traditie van de soul, jazz, blues, big band heel erg in Amerika beheerst. En nou, dat is al uniek dat ik daarmee heb kunnen werken. CD-winkels zijn boos. Ach, in het buitenland worden continu van dit soort acties gedaan. Wij zijn in dat opzicht helemaal niet voorlopers. Het enige wat wij in Nederland nu doen... is dat het voor het eerst zo groots wordt gedaan. Dat is dan wel voor het eerst. Uh, we hebben echt niet het ei van Columbus hier uitgevoerd. En je staat voor op de krant, hè? Ja. Op de zaterdagkrant. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik moet wel een beetje wennen. Het hele interview, dat kunt u beluisteren... met Treintje Oosterijs via nos.nl. En als u haar cd wilt beluisteren... ja, dan moet u toch echt uh, iets anders doen, die krant kopen. Afgelopen nacht is... Sta gesurveilleerd langs het spoor. Aanleiding is de treinbotsing van afgelopen dinsdag bij 7A. Die zou het gevolg zijn van koperdiefstal. Verslaggever Karin Albert sprak de topman van ProRail gisteravond. Meneer Klerk, afgelopen dinsdag 7A, een ongeluk. Vandaag is er wat bekend geworden over de mogelijke oorzaak. Wat kunt u daarover vertellen? Het nou, onderzoek is nog niet afgerond. Maar we hebben aanleiding om te veronderstellen dat koperdiefstal een mogelijke oorzaak is van, het, uh, van de treinongeluk in Zevenaar afgelopen dinsdag. Hoezo? Nou, dat is een, het is een ingewikkeld ding. Uh, Zo'n onderzoek duurt een tijd. Maar we weten eigenlijk wel vrij zeker, maar we moeten alle andere mogelijkheden uitsluiten... dat toch koperdiefstal een aanleiding kan zijn geweest dat die twee treinen tegen elkaar aangebotst zijn. Want het koper zit in de beveiligingssystemen. Het koper, de koperdraden doen heel veel in het spoorsysteem, maar doen onder meer het aangeven of er eh, nog een trein in een wissel staat bijvoorbeeld. En in dit geval, omdat het koper weg was, konden we niet waarnemen dat er nog een trein in de wissel stond. U krijgt die resultaten te horen van de politie. Wat heeft u vervolgens gedaan? We hebben onmiddellijk maatregelen genomen. Wij zijn als ProRail verantwoordelijk voor de veiligheid op het spoor. En als veiligheid in, de veiligheid in het geding is, nemen we onmiddellijk maatregelen. Dus we hebben gekeken waar er in het land nog meer plekken uh, zijn of zouden kunnen zijn... waar dit kan gebeuren. De kans daarop is buitengewoon klein. Maar we hebben samen met de NS en de spooraannemers overigens... het zekere voor het onzekere genomen. En we hebben besloten om enige honderden mensen extra het spoor in te sturen... om ervoor te zorgen dat een dergelijke... Kopen die stal op die plekken niet nog een keer kan gebeuren. En hoe kom je zo snel aan zoveel honderd mensen? We hebben iedereen, dit is voor ons groot alarm. Dus we hebben iedereen gealerteerd. We hebben samen met de NS de mensen, onze bestuurlijke opsporingsambtenaren... aannemers opgeroepen om buiten te bewaken op die locatie waar dat zou kunnen gebeuren... Dat het niet kan gebeuren. En overigens hebben we ook iedereen in ons eigen bedrijf opgeroepen om alert te zijn. Om, zodan, zo, om, om op die manier ervoor te zorgen dat het niet nog een keer kan gebeuren. U trommelt al die mensen op voor uh, vannacht. Wat vindt de politie daarvan? Moeten daar niet gewoon politieagenten staan? Ja, wij, hebben, wij doen al het mogelijk om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. En wij voelen ons in die aanpak zeer gesteund door de politie. Wiens eerste uh, verantwoordelijkheid het uiteraard is om ervoor te zorgen dat de koper worden gepakt. En samen met de KLPD, samen met de politie doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Maar dat betekent dan dat het niet bij één nacht kan blijven? We doen er alles aan, samen met de politie, op die locaties waar er een risico zou kunnen zijn dat het niet nog een keer kan gebeuren. En meer dan dat wil u niet zeggen. Meer dan dat wil ik niet zeggen. Want dat zou de koper die we maar op ideeën brengen. U hoorde Bert Klerk van ProRail. We hebben vanochtend nog eventjes gebeld met ProRail. En voor zover bekend is er vannacht nergens koper gestolen op het spoor. Goed, dit is het Radio 1 Journaal. Zo dadelijk de Tros Nieuwsshow. Ze hebben een heel erg leuk onderwerp. Pinautomaten schijnen net zo vies te zijn als de WC-bril. Nou, daar gaan Peter en Mieke zich in de nieuwsshow op uitleven. Ik wens u nog een hele mooie dag.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 Wow, ze waarderen me echt. Geef ook een compliment aan een vrijwilliger op evengeven.nl Radio 1, het NOS-journaal. Werknemers van de Italiaanse autofabrikant Fiat stemmen in met een plan... om de arbeidsvoorwaarden te versoberen in ruil voor behoud van werkgelegenheid.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 De brandweer laat de wagon gecontroleerd uitbranden. Vannacht werd geprobeerd de brand te blussen met een schuimdeken, maar dat lukte niet. President Ben Ali van Tunesië is gevlucht naar Saudi-Arabië. Ben Ali was bijna een kwart eeuw president van Tunesië en sloeg op de vlucht voor de al weken durende protesten van de bevolking. De premier van Tunesië leidt nu een overgangsregering die binnen een half jaar nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het is zwaar bewolkt, maar op dit moment is het overal droog. Actueel is het zo'n 6 tot 8 graden. In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking verder toe... en later volgt er al een klein beetje regen of motregen. Ook vanmiddag is het overal bewolkt... en met name in de noordelijke helft van het land regent het af en toe. In het zuiden, daar zijn droge perioden... en misschien dat de zon nog even tevoorschijn komt, maar de kans is vrij klein. De middagtemperatuur die loopt uit een van 7 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden. De wind die komt uit het zuidwesten en neemt vanmiddag matig tot vrij krachtig. In het noordwestelijk kustgebied komt tijdelijk een harde wind te staan, zo'n windkracht 7. Nou, vanavond dan neemt de wind de kracht af. Het wordt ook droog, maar het blijft overal bewolkt. En het koelt af naar een graad of 7. Nou, morgen zondag dan is het ook overwegend bewolkt en droog. Misschien in de middag eh, hier en daar een beetje zon. En het wordt zo'n 9 tot 11 graden. Maandag volgt dan weer een regenachtige dag. De dagen daarna verlopen droger. En vanaf eh, woensdag dan keert de nachtvorst ook weer terug. Overdag ligt de temperatuur dan nog rond een graad of 4. Dit is Radio 1. TROS Nieuws Show. Presentatie Peter De Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is uh, drie minuten over half negen. Tot elf uur zijn wij bij u. En wat kunt u allemaal van ons verwachten? Nou, wij gaan het natuurlijk ook hebben over die Nederlandse kabels, die ambtsberichten die uh, gelekt zijn uh, van Wikileaks. En dat gaan we doen met Joost Oranje van de NRC. En daarna spreken we met uh, Charles Huiskes, die zit op dit moment in Tunis, op het vliegveld. En hier komt in de studio Paolo de Mas van het Marokko-instituut. en Met hem gaan we het hebben over de gevolgen van deze revolutie in de regio van Tunesië. Daarna komt Erik Bosgraaf met zijn blokfluit, of misschien wel met meer blokfluiten. Want deze bijzondere fluitist heeft de Nederlandse muziekprijs gekregen. En dat is wel wat, want ja, zo'n blokfluit dat was toch altijd een beetje een lullig instrument. Maar eh, Bosgraaf die bewijst het tegendeel. Daarna Arnold van Brugge. Hij volgde de voorbereidingen op de Olympische Spelen in het Russische Sochi. En gelooft u mij, daar stond helemaal niets. Om tien uur, dan komt schrijfster Christine Hemrecht. Zij schreef een nieuw boek, Gitte. Pieter Steins verzorgde de boekrubriek. En Peter en Petra Lataster maakten een ontroerende film over hun hoogbejaarde ouders. U kent misschien de kunstenaar Ger Lataster. Zometeen de ongelooflijke hoeveelheid bacteriën op uh, de pinautomaten. Maar eerst gaan we eens een huisje kopen. Nou, koopwoningen in ieder geval zullen de komende jaren met een procent of tien, misschien zelfs meer, in prijszakken... die voorspelling doet de belangenvereniging voor huizenbezitters. Dat is de vereniging eigenhuizen. Het gaat, ondanks alle berichten over een mogelijke opleving... niet goed met de huizenmarkt. Het wordt steeds lastiger om een koopwoning te financieren... zeker voor mensen met een lager inkomen. Gisteren hield de voorzitter van de NVM... dat is de Nederlandse Vereniging van Makelaars... in de Volkskrant al een pleidooi voor een reddingsplan kreeg bijval van de directeur van het Waarborgsfonds Eigenwoningen. Het fonds verzorgt de nationale hypotheekgarantie. En nu dus komt daar nog de vereniging Eigen Huis overheen. Aangeschoven is Hans-André de Laporte. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, veel arf, uh, alarmerende berichten de afgelopen tijd... over die kwakkelende huizenmarkt... Um, en dan komt u nog eens even met een cijfer uh, dat u denkt dat het 10% of meer gaat schelen in de komende tijd. Nou, dat is nogal een forse he? uitspraak. Ja, um, iedereen, ook de makelaars, verwachten dat, uh, dat de huizenprijzen dit jaar een procent of vijf gaan dalen. Maar eh, u zei het net al, eh, als je een huis moeilijker kunt financieren... gewoon de, de hypotheek moeilijker kunt rondkrijgen... dat betekent dat je kan gewoon minder, je, minder lenen. Ja. Dan zou het nog wel eens meer kunnen gaan doen. Dan heb je het inderdaad over 10 of meer procent. Dus echt ongelukken op de huizenmarkt als, eh, het, als, als die helemaal wordt lamgelegd door eh, moeilijke hypotheken die eh, Wat zijn die verschillende factoren... Die het bepalen. Nou, net viel al even de naam eh, Nationale Hypotheekgarantie. Acht van de tien huizen wordt nu met zo'n garantie gekocht. Dat is heel goed, dat is hartstikke veilig. Dat is een hele verstandige keuze om een NHG-hypotheek te nemen. Maar, als je nou de, laag... overheid, de overheid garandeert dan, en daar betaal je ietsje meer voor... dat als het fout gaat met de ja. huizenmarkt en je moet ervoor minder verkopen... dat wordt dan gecompenseerd. Ja, het is eigenlijk een verzekering. Een vangnet. Als het met jouw fout gaat, dan eh, vangt dat waarborgfonds eh, de schade op. Heel verstandig. Die kleine premie krijg je ook weer terug in iets, iets rentekorting. Dus per saldo kost het je niets. Hoef je niet over na te denken. Maar de, uh, het Nibud bepaalt uh, op de achtergrond hoeveel je kunt lenen met zo'n nhg is Een budgetinstituut, hè, die uitrekent hoeveel cent je te besteden hebt. Ja, het is die kijken naar je inkomen. Die zeggen, nou, je hebt zoveel uh, uit te geven aan sociale lasten, zoveel aan uh, premies. En dan blijft er maar zoveel over om van te wonen. Er zit ja. natuurlijk altijd al een bedrag in voor wonen, maar daar wordt heel scherp naar gekeken. Dit jaar gewoon minder. En heel concreet, als je vorig jaar met je inkomen, stel, stel dat je twee bescheiden inkomen had... kon je 180.000 euro lenen, kan je zeggen, nou kon ik net die nieuwbouwflat kopen. Dit jaar is dat dan gewoon 160.000 euro. Daar praat je over, kan je het gewoon niet kopen. En dat betekent ook dat als je een bestaand huis wil gaan kopen, kan je gewoon minder uitgeven. Dus die prijzen komen onder druk te staan en daardoor zouden ze nog wel eens 10% of meer kunnen gaan dalen dit jaar. Maar is het op zichzelf erg dat die prijzen dalen? Het, is, uh, het lijkt aardig voor mensen die als eerste een huis willen kopen, zegt: ze, Ha, het wordt goedkoper. Ja, het maar is ook zo ontzettend veel uh, duurder geworden dat er ook veel mensen zeggen: Nou, een, een beetje terug is allemaal niet zo slecht. Nee, de, maar dat zijn we ook gegaan. Hè. We zijn ook een beetje teruggegaan. Maar ja, wees blij maar dat, we niet dat we niet zo in elkaar zijn gestort zoals in uh, Spanje of in Engeland. Want um, in 2006 werden het. We 215.000 huizen verkocht. De afgelopen jaar de helft daarvan. Maar al die mensen die in 2006, 2007... een huis hebben gekocht, de hoofdprijs hebben betaald... veel daarvan hebben ook een hoge hypotheek afgesloten. Je zal maar een hypotheek van 3 ton hebben... voor een huis waar je nu nog maar... 260.000 euro voor krijgt. 40.000 euro, waar haal je het vandaan... als je het zou moeten verkopen? Stel dat je moet verkopen vanwege een echtscheiding... of een verlies van een baan. Um, dan kan je het alleen maar doen met verlies. En dat is het grote probleem... Wat we, waar we tegenaan lopen. Met maar goed, u weet ook, een heleboel mensen, daar hoor ik zelf ook bij... die pakweg een jaar of dertien geleden een huis hebben gekocht. Die, die hebben dat voor een lachwekkende prijs destijds gedaan. Ja, en die, die verdienen nog steeds. Die verdienen gewoon ja? iets minder. Dus als je twintig jaar geleden een huis hebt gekocht... die mensen spreken we ook, die zeggen... ja, ik heb toen voor een bedrag in gulden ja. een huis gekocht. Daar krijg ik nu minder van voor. Ja, die hebben ook niet zo'n probleem. Tenzij je het geld nodig hebt voor je pensioenaanvulling. En dat is, dat is heel vaak zo. Dus gewoon je eigen vermogen. Je ziet het gewoon verdampen. Maar dat is, um, dat is het grootste probleem voor mensen die recent een huis hebben gekocht. Ja, dat begrijp ik, maar, want je kan toch niet verwachten dat prijzen altijd en eeuwig maar blijven stijgen. What goes up must come down. Nee, maar dat, dat, dat realisme, dat komt ook echt wel terug. En ook het besef dat er risico zit. En dat we waren ver, verwend, echt verwend, in de tijd dat je een huis kon kopen en je zegt, nou, als het huis niet bevalt, dan verkoop ik het toch gewoon weer over twee jaar. Want ik verdien er altijd aan. Dat is echt helemaal over. Maar het is ook echt nu pas doorgedrongen, of afgelopen jaar... Mm doorgedrongen in de hoofden van mensen dat dat zo is. Ja. Dat is dat niet gezond is. ook, eigenlijk? Is dat niet gezond? Ja, dat is gezond. Ja, op zich is dat een hele gezonde beweging. De banken op zich onafhankelijk van wat er op die woningmarkt aan de hand is, uh, we zijn toch al bereid, of minder bereid, om mensen een hypotheek te geven. Dat merken uh, kleine zelfstandigen al helemaal. Maar voor de huizenmarkt geldt natuurlijk exact hetzelfde. Vragen die vroeger nooit gesteld werden, worden nu opeens gesteld. Stukken nog, het wordt gecontroleerd door de AFM en zo, die in de gaten houdt of die banken hun werk wel goed doen. Klopt. Um, iedereen, ook al uh, heb je al twintig jaar een hypotheek en ga je verhuizen... dan heb je een nieuwe hypotheek nodig. Dan wordt er weer een financiële ja. runchefoto van je gemaakt. En dat is het, uh, het effect van waar we het nu over hebben, die strengere regels. Stel dat je al tien jaar lang een hypotheek van drie ton hebt... die kan je prima betalen, ben je helemaal op, uh, op, op ingesteld. Je zegt, nou, die neem ik dan mee naar een volgend huis. Ah, ah gaat niet gebeuren, want de bank gaat opnieuw kijken. Die wil ook weer alle papieren hebben, je arbeidsverklaring. En zegt, nou, we hebben het toch even uitgerekend volgens de normen van nu. En als u gaat verhuizen, dan krijgt u geen drie ton hypotheek, maar 270." Is dat terecht? Want dit verhaal... dat is natuurlijk uiteindelijk de start van de wereldwijde crisis... Uh, die op dit ogenblik aan de gang is in de Verenigde Staten. Er uh, werden huizen gefinancierd op bijna niks. En dat is precies wat er gebeurd is banken stelden geen enkele vraagstukken nog. Je hoeft geloof ik niet eens een inkomen te hebben om een huis te kunnen kopen. Daar ging het fout. Is dat wat in Nederland men koetkekoet wil voorkomen? Dat wil men wel voorkomen, maar er is geen enkele aanleiding toe. Dat klopt, in Amerika kon je jezelf je arbeidsverklaring kon je zelf opgeven... hoeveel geld je verdiende en niemand die dat controleerde. Um, het is ook een tijd in Nederland vrij makkelijk geweest... om een hoge hypotheek te krijgen. Kijk, dat je niet een te hoge hypotheek kunt houden en weer meenemen naar een volgend huis, helemaal mee eens. Maar in Nederland zijn we al heel erg voorzichtig met de hypotheken. De banken zelf, we hebben een gedragscode, daar houden ze zich aan. En dat betekent al dat je ongeveer 4,5 keer je inkomen kunt krijgen. Um, maar er zijn nu verschillende spelers op het veld... die allemaal beginnen um, die, die geldkraan gaan dichtdraaien. Dus um, het is bij, bij elkaar is het gewoon te veel. En je legt daarmee die hele lam, terwijl dat niet nodig is. Want we hebben dus in Nederland geen... Um, geen onverantwoord hoge hypotheken. En dat Niebuurt speelt daar een, kwa een kwalijke rol in... Nee, geen kwalijke rol. Ze doen, ze doen hun werk. Uh, wat kwalijk is, is dat er verschillende partijen hun werk doen. Allemaal met de beste bedoelingen. Maar dat er totaal geen coördinatie is. En dat het bij elkaar een, een, een desastreuze mix oplevert. Ja, nou ja als, je, ik zeg, als je het wat? vergelijkt met een, met een speelveld of voetbalveld... je hebt allemaal scheidsrechters die, die fluiten nu die hele wedstrijd door. Maar wat is dan de rol van de Nibud? Het Nibud adviseert die nationale hypotheekgarantie... waarmee dus nu acht van de tien huizen worden verkocht. Uh -huh over de hoogte van die NHG-hypotheken. En um, als je flink verdient, heb je daar minder, val, minder last van. Want je hebt immers meer ruimte ja. om, om tegenvallen op te vangen. Maar juist die groep starters... mensen die net iets te veel verdienen voor een huurwoning... want die worden nu door corporaties niet meer op de wachtlijst gezet. Nee, die zeggen, nee, je verdient te veel voor een huurwoning... maar je verdient te weinig voor een koopwoning. Want dat, dat die NHG met die Niebund-normen zeggen... nee, sorry, je kan vorig jaar kon je nog uh, net genoeg le lenen... voor een kleine appartement of een huis. Nu is het dan misschien net te weinig. Maar ja. Want, want mensen kunnen op een gegeven moment... ook geen huurwoning dan meer uh, krijgen. Want daar verdienen ze dan te veel... Ja, je bent te, te, te rijk voor een huurwoning en te arm voor een koopwoning. Ja. En dat zijn of... eigenlijk de mensen die um, een modaal inkomen verdienen. Onleer, alleen of met z'n tweeën. 35.000 ja, 35, euro? Ja, tussen de 35.000 en de 40.000 euro. Alleen of met z'n tweeën. Ja. Um, valt tussen wal en schip. En, maar goed, nou zegt die Nibut van ja, uh, ze hebben een schriftelijke verklaring hebben ze aan de redactie gesteld. En ze, uh, to, doen toekomen en daarin zeggen ze ja, gedwongen verkopen zijn heel laag ten opzichte van andere landen om ons heen. Dus ja, eigenlijk uh, hebben wij toch wel het gelijk aan onze kant. Uh, nee, het aantal, ja, nee, het aantal gedwongen verkopen is in Nederland inderdaad heel erg laag. Dus komt wij ook. zitten op de goede weg, vinden zij. Ja, maar waarom zou je dan de, de boel helemaal platleggen... als je dus al... Uh, nu, nu is het al zo dat mensen heel, zelf heel erg voorzichtig zijn. We vragen niet meer om tophypotheken. Wat tien jaar geleden gebeurde, was dat mensen zeiden... dit is ons inkomen, hoeveel kunnen we maximaal lenen... want ja. ze willen een zo groot mogelijk huis kopen. Die, die vraag die komt niet meer voor. Wat je nu hoort, en dat is wat het Nibet ook wil... is de vraag, dit is ons inkomen... Uh, dit willen we uitgeven aan wonen. Want dat weet iedereen. Wat je nu uitgeeft aan huur en aan gas, water... En dat, dat kan iedereen voor zichzelf berekenen. Of dat meer kan zijn of minder. Uh -huh. Maar wat voor hypotheek past daarbij? Dat is de vraag die je nu hoort. En dat is precies wat Nibud wil. En nou gaan we um, nog verder de, de leencapaciteit uh, terugbrengen. Ja, en dan... Je loopt er tegenaan dat je, je moet een huis kopen. Je moet toch heel veel extra kosten betalen. Die moet je allemaal meefinancieren. En Niet aan de ene kant, want laten we daar niet te veel op focussen als dat het boosdoener is. Maar de AFN en aan de andere kant, die gaat je verplichten om die extra kosten, dat is met name die overdrachtsbelasting. Om die in een tijd van zeven jaar terug te gaan betalen. En dat is net weer die groep starters met een modaal inkomen die daardoor grote problemen komen en zeggen, ja, dan kan ik het niet meer betalen. Meneer de Laporte, uh, la laten we dan eens even uh, filosoferen hoe je dan die zaak wel op orde krijgt, want het is voor alle sectoren en voor een hoop mensen echt heel slecht... dat die huizenmarkt uh, vastzit. Niet alleen voor mensen die daar speculeren op de huizenmarkt... maar gewoon voor de huurders, u noemt ze. Voor de mensen die net gestart zijn, die dus niet meer weg kunnen... omdat ze pas weg kunnen als ze hun huis verkocht hebben. Die durven dat niet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is een keten die heel lastig te doorbreken is. Ja. Hoe moet je die doorbreken? Ja, je moet een paar dingen in ieder geval niet gaan doen. Daar hebben we het net over gehad. Dus je moet niet de markt gaan lam leggen met, uh, met in, op dit moment echt... Overbodig of te strenge regels. Aan de andere kant zou je moeten kijken... hoe kan je nu markt een duwtje geven. Ik noemde al die overdragsbelasting. Uh, dat, is een, uh, dat is de grootste negatieve investering die je kan doen. He, want je moet geld lenen om belasting te betalen. Je het moet op... 6% over de waarde van je huis... Ja. moet je in één keer afrekenen op het moment dat je hem koopt. Dus koop een huis van 3 ton en je moet 18.000 euro ja. extra lenen. Rente overbetalen om belasting te kunnen betalen. Uh, als je dat nou uh, vermindert... Halveert bijvoorbeeld, of een jaar lang afschaft. En waarom niet, ja, en waarom niet helemaal afschaft? Ja. Eh, de overheid zegt dat Zal is natuurlijk een, een enorme zijn. stroom van inkomsten. Een miljard uh, per jaar. Maar dit is veel minder. Hè? Want de, wat ik al zei, de huizenverkopen zijn gehalveerd... ten opzichte ja. van een paar jaar geleden. Dus de inkomsten uit de overdragsbelasting ook. Maar kan je nou niet beter uh, meer huizen verkopen... waarbij je per stuk iets minder ontvangt? Dan ontvang je in totaal misschien toch nog wel meer... dan wat er nu aan de hand uh, is. Dus dat is een... Uh, uh, maar daar, daar vind je tot nu toe bij de overheid maar één antwoord. En dat is nee. We gaan niks doen aan die... Aan dat is wel duidelijk. Dat is wel duidelijk, maar ja. het, het is ook wel heel erg onvoorzettelijk. En um, je, nou, ja, er zijn een heleboel mogelijkheden die, uh, die nu niet worden benut. Bijvoorbeeld, maak vooral nieuwbouwhuizen wat goedkoper... door die grondprijs te laten dalen. Want we betalen ons scheel voor de bouwgrond. Wie hebben daar ook last van? Dat is de huursector. Klinkt raar, maar huurwoningen van corporaties... die kunnen goedkoop worden gebouwd... omdat de grond daarvan mede wordt betaald... door de mensen die een koopwoning kopen. Ja. En die betalen in de grond mee van de huurwoningen. Dus die corporaties zitten nu met de handen in het haar. We kunnen niet meer nieuwbouwwoningen, de huurwoningen bouwen... terwijl de wachtlijsten oplopen. We hebben echt... Um, t, dat is nodig, een, een, uh, een visie nodig. En u uh, begon er al mee in het stuk van, uh, uh, van voorzitter Hukker van de NVM. Die roept dan ook op. Um, de eerlijkheid gebiedt te zeggen, hij. Dat is hij de makelaarsvereniging ook. Ja. ja, hij ook. Want um, iedereen heeft dat al gedaan. We hebben vorig jaar een, een plan: woningmarkt in beweging aan toen. Uh, zeg maar interim minister van middelkoop uh, gepresenteerd voor dit kabinet. Doe wat aan die woningmarkt. Kom in ieder geval met een visie. Dat is nooit. Hoe gaan wij wonen in Nederland? Dat is er nooit van gekomen. En de bouwers hebben zich aangesloten um, en nu dus ook uh, de makelaars. Veel belangen. Uh, ziet u het 1, 2, 3 goed komen? Of is dit voorlopig iets wat we in jaren 5 gewoon uit gaan zingen? Dit gaan we uit. Uh... Uitens, dit, moet, dit, ja, dit moet je echt afwachten hoe dit afloopt. Um, je kan er uh, uh, vergif op innemen dat 2011 geen verbetering uh, oplevert. 2012 zal misschien uh, wel iets beter worden... maar nog steeds een slecht uh, jaar ja. voor de woningmarkt. Nee, Het duurt echt nog wel een tijdje voordat dit over is. Is er eigenlijk ooit een visie geweest? Nou, van heel veel kabinetten niet, en dat was ook het probleem. En uh, op een gegeven moment was er een, uh, een vertrekkende minister... Dat was de minister, laatste visie. En dat is zeker al een jaar of zes geleden. Die zei, ja, dat moet er eens een keer komen. Dus die heeft een afscheidsbrief uh, geschreven. Uh, wat dit land nodig heeft, is een plan, een visie op hoe wij willen gaan wonen. Oh, een minister die zegt, oh, huizen, dat is waar mensen wonen. Ja. ja. En, um, ja, uh, ja nee, maar dat is, dat, dat is echt ontbrekend. Ja, is en dat staat niet ja, op de agenda. Ja, ja. Mogen we weer hartelijk dank zeggen. U hoorde Hans-André de Laporte van de Vereniging Eigen Huis. wil wilde dus op korte termijn met alle partijen rond de tafel... om een crisis in de huizenmarkt af te wenden. Wij hopen dat u daar veel succes in heeft. Want het is voor een hoop partijen van buitengewoon belang. Hartelijk dank voor uw komst. Pinautomaten, ja, dat is een heel ander onderwerp. Die kunnen net zo smerig zijn als publieke toiletten. Dat blijkt uit Brits onderzoek onder leiding van microbioloog Richard Hastings. Met het blote oog is er geen vuiligheid te zien... maar toch bleken de toetsenborden vol speekseldruppels, snottebellen... en ziekmakende bacteriën te zitten. Naast geldautomaten en openbare toiletten... werden ook bushaltes, telefooncellen en stoelen in de metro onder de loep genomen. Over deze vieze pinautomaten en andere smerige openbare plekken... gaan we praten met Gijs de Bond. Hij is eigenaar van Hygiënekeur. En dat is een bedrijf dat in opdracht plekken onderzoekt... die door een ander zijn schoongemaakt. Volgens mij denk je, wat zijn wij nu aan het doen? Hij laat mij namelijk aan de overkant met een blauwe lamp zien wat er aan oh. de hand is. Oh, dat had ik helemaal nog niet gezien. Ik zat uh, hier braaf mijn tekstje te lezen. Yeah. En wat doet hij? Euh, ik zal u even vertellen, want niet iedereen heeft een webcam. Uh, als je met zo'n blauw lampje op de toetsenborden schijnt... want hier zijn ook allemaal computers met toetsenborden... dan zie je opeens allerlei witte puntjes oplichten. En dat is allemaal viezigheid. Dat zijn allemaal bacteriën. Klopt nee, dat, nee, mijnheer, uh, niet meneer De Bond? Niet allemaal bacteriën. Niet? Wat zijn dat Goedemoral. dan? Goedemorgen. Nee, dit is gewoon... Vuiligheid. In dit geval een en vuil en alles wat aanwezig is... Alleen als u gevraagd hebt dat ze het gisteravond hebben, zouden hebben weggehaald... Ja? en ze hebben dat niet gedaan, dan nee. ziet u dat. Nee. Nee, maar maar ja, wij denken denk... dat ook niet, waarom maakt u zich geen nee, zorgen. Nee, nee, ik denk nee. ook niet dat ze iedere avond hier die toetsenborden poetsen. Nee, nee maar om aan te geven hoe ja. de techniek werkt. U hebt techniek om te controleren ja. en dat, uh, dat wordt het dan heel erg duidelijk. Want u denkt die, dat onderzoek van die, van die Britten... dat kunnen we ook wel uh, van toepassing verklaren op de ne Nederlandse pinautomaten? <coughs> Ja, in principe alles waar, het, uh, waar de mensen komen, uh, zijn oppervlakken die ze aanraken of waar uh, ze mee bezig zijn. Maar ja, net zo vies als toiletbrillen. Dat, of toiletten, dat is toch wel. Nou, het uh, vast. toiletbril zelf is vaker nog schoner dan de omgeving. Oh. Omdat die bril door uh, iedereen iedere keer gepoetst wordt als je erop gaat zitten. Oh, Oké, okay. maar er, eromheen. Houdt u. Nee, nee, maar, dat, maar goed. hetzelfde als al die relingen, bijvoorbeeld in, in, in supermarkten. Dan denkt iedereen, ja, die relingen zijn fysiek, moeten niet aankomen. Ja. omdat ze er iedere keer langskomen met hun kleren en maar vegen... Valt het uh, nog wel mee? Valt het daar bijst mee. Maar goed, u onderzoekt zelf ook wel eens eh, pinautomaten. Ja. Wat komt u nou wel voor viezigheid tegen? Geeft u ons een... Uh... Nee, kleine als... bloemlezing. We, we komen van alles tegen, maar u ziet gewoon dat daar dus vuil op zit. Ja. En als u het bacteriologisch gaat onderzoeken... dan vindt u daar bacteriën die u dus niet wenst uh, op te nemen door middel van uw handen. Nou, ja, de Staphylococcus aureus is dan het bekendste voorbeeld. Maar nou, ook... Zo bekend is dat niet, hoor. Ik kan het niet nou, eens uitspreken. Staphylococcus aureus. Ja, en wat doet die? Die, die woont op uw, uh, op uw hout. En dan met name ook uh, bij wonden geeft dat problemen. En dan zijn mensen MRSA positief misschien dat u dat iets zegt, dat mensen uit de tropen komen, tropische ja. landen, Zuid-Europa, uh, en die hebben die bacterie bij zich. Mm -hmm. Maar even terug naar die oppervlakte, bij die ja. oppervlakte kan die voorkomen, Er kunnen darmbacteriën voorkomen. Maar wij zitten eigenlijk veel meer op de toer van u hebt een oppervlak en u wilt hebben dat het goed gereinigd ja. wordt. En dat goed kunnen reinigen, dat is een bepaalde techniek, dat moet je uh, gewoon goede inzet tonen. Maar je, door middel van deze moderne Technieken kun je dat gewoon zichtbaar krijgen. En, de, en u heeft een onderzoek gedaan op uh, die pinautomaat. <coughs> maar u deed eigenlijk hier al te plekken, volgens mij het meest belangrijke onderzoeken. Ja. Dat gaat natuurlijk die dagelijks computers. Ho, Hoe lang is het geleden dat jij je computer uh, dingen hebt schoongemaakt? Anderhalf jaar geleden? Toen je hem kocht? Ik kan me niet eens herinneren. Nee, nee, maar dat is niet nou, ik niet... denk dat het bij de meeste mensen zo ja, is. Ja, maar het is niet alleen in de computer, maar het is ook al uw gebruiksvoorwerpen. Het is ook in de horeca de oppervlakte, maar het is ook in de ziekenhuizen de oppervlakte waar men iedere dag aan zit. Het zijn allemaal oppervlakten. En er zijn er al. Afspraken. Maar is dat erg? Nee, dat is op zich niet erg. Maar als u afgesproken hebt ja. dat het opgeruimd wordt... Ja. en het wordt dus niet opgeruimd en wij komen dan een school binnen... en wij vinden daar overal resten van, uh -huh. van, van, van, van stof... en er zijn aan de andere kant klachten over kara kinderen... en er wordt dus niet uitgevoerd wat er afgesproken uh -huh. is. En daar zit eigenlijk de kruk. Kara is dat ze last hebben Cara, van hun longen. En, en hun dan lucht, gaat u lucht schoonmaakbedrijf, Nou, wat? wij zitten dus meer aan de kant van de opdrachtgever... De opdrachtgever moet dus gewoon zijn eigen daden controleren. Ik wil even terug naar die pinautomaat. Ja. Worden die nou te weinig schoongemaakt? Of, ja. of worden ze verkeerd schoongemaakt? Nou, ze zijn ook technisch slecht ontworpen. Bijvoorbeeld uh, op de site die we hebben kunt u dat zien. Er zijn opliggende toetsen en inliggende toetsen. Nou, de inliggende toetsen zijn over het algemeen de oudere, oudere automaten. Die hm. zijn heel slecht schoon te maken. op het moment dat u vloeistoffen gebruikt, loopt het al tussen die toetsen. Dus ieder schoonmaakbedrijf weet als hij daar met, met Laten zeggen, je... ja, dan kunnen ze meteen een reparateur ja, erachteraan sturen. Ja. Dus dat is allemaal heel slecht ontworpen. In de levensmiddelenindustrie is dat al jaren bezig dat men hygiënisch ontwerpt. Maar in dit soort branches is het alleen technisch ontworpen. Het moet goed functioneren. Het toetsenbord is bijvoorbeeld heel technisch goed... Maar hygiënisch slecht ontworpen. Maar uh, u zegt inliggende toetsen en opliggende toetsen. Dus nou, Dat kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Een opliggende toets die steekt eigenlijk al een beetje ja, het, ja. boven het oppervlakte uit. Die zijn beter schoon te ja, maken. Ja, die zijn dus. al beter schoon te maken. Omdat Om op dat moment, als u daarop drukt, ja. kunt u dan gewoon kracht uitoefenen. Maar als u dus een inliggende toets opdrukt en vloeistof... loopt die vloeistof in het gedeelte waar die toets oh. tegenaan zit. Ja. Daar blijft dus dan de vuiligheid zitten. En dat ziet u op die foto's ook die wij kunnen maken. Iedereen kan u, overigens met die lamp schijnen. Ja, maar deze, en, dit UV-lamp UV is het, ja, het blauw licht... Ja, -licht. 365 nanometer. Het enige bruggetje is het jaar aantal dagen. Ja? 365 nanometer kunt u het zien. 390 ziet u ook wel wat, maar... In... Je het, je het, gaat dit je... Sorry, dit begrijp ik niet. Nee. Je moet een bepaald type lamp hebben. Oh, dat, Want dat er zijn bijvoorbeeld het. mensen die hebben een 390 uh, uh, nanometer. Goh, en, dat is een uh, type UV, lamp. UV, en dan kunnen ze bijvoorbeeld uh, sperma, bloed en urine niet zien. Ook interessant, maar uh, niet op de pinautomaat, hopen wij. Maar goed, u zei net, uh, ik word u wordt ingehuurd door, door uh, schoonmaakbedrijven. Nee, wij worden, uh, de grootste opdrachtgevers zijn op dit moment Ja. En uh, scholen en gemeentes. En, en u moet kijken of, of het, er, of het er goed is. Gewoon, of het, er goed of het, is het werk is uitgevoerd ja. volgens de afspraken die er liggen. En, en wat, wat, wat treft u dan zoal aan? Nou, dat, dat men. Uh, kom maar en kwel. Nou, kom maar en kwel. Ik, uh, met, we treffen aan dat de, de uitvoering zo geschiet is dat men eigenlijk ziet dat men het niet goed doet. En ik vergelijk dat altijd met het schaatsen. U kunt honderd schaatsers alles uitleggen, films, video's vertonen. Maar als u op het ijs zet, dan vallen er merendeel van de mensen om. Ja. Nou, schoonmakers worden gewoon van de straat gevraagd. Die moeten gaan schoonmaken. Maar zij kunnen fysiek bijna geen bewegingen maken die efficiënt zijn. Want ze maken allemaal bewegingen die rond zijn aan hun eigen... En daar zijn ze helemaal niet op getraind. Ik bedoelt een mens is eigenlijk niet geschikt uh, uh, uh, wel, motorisch om schoon te maken. Mensen is Zegt ook geschikt nou, om, om 100 meter hard te lopen en 100 meter snel te schaatsen. Ja. Alleen, hij moet trainen en hij moet bepaalde bewegingen goed doen. Anders werkt hij zichzelf tegen. Geef u wel eens een lesje of zo aan, aan, ja, ja. aan? En wat vertelt u ze dan? Nou, dat men... Dus, dat men Eigenlijk als een schilder moet gaan schoonmaken. Een ja. schilder weet van linksboven naar rechts onder te werken. Want dat ziet hij gewoon. Maar een schoonmaker, u zou eigenlijk een videoopname moeten maken. Geef ze maar een pen in de hand. In dit geval is dat uh, dan onze lamp. En ja. dan ziet u dus dat ze overal rare bewegingen maken. Maar, maar, ja, ja. En dat kunt u bijna niet afleveren. Het dan, wordt niet echt als een vak gezien misschien. Nee, het is de handtekening van de schoonmaker. En de handtekening van de schoonmaker is aan zijn eigen fysiek gebonden. Precies hetzelfde als u een handtekening kunt zetten op... Kerstkaart, en dan kunt u met mij door blijven praten. Maar als u dan ondertussen mijn naam moet gaan schrijven, dan gaat u fout. Nou, zo is het met de schoonmaker ook. Die kan ja. dus die bepaalde standaardbewegingen overal maken. Ja. Maar hij komt dus bij een oppervlakte, dat ziet u op, die, op onze voorbeelden ook. Ja. Hij komt hij tegen, dan, ga, dan veegt hij daar maar wat omheen. Want het is een technisch probleem. Oké, okay, maar goed, dan kun je nou over die pinautomaten kan je nog een tikje lacherig doen. Maar bij ziekenhuizen is het natuurlijk toch wel echt serieus, hè? En het ziekenhuis is zeer serieus ja. en de technische ruimtes zijn nog serieuzer. Ja, ja. Dus als u over elkaar praat en u praat over de. En wat dus vindt u niet... daar als u met uw lampje aan de slag gaat? Nou, dat vindt u ook heel veel. Hetzelfde. Dat vindt u ook dat u namens. En dan zegt u dat schrijven. tegen die directie, en wat gebeurt er dan? Nou, er zijn, zijn een aantal bij die gaan echt, uh, echt aan de gang. En er zijn een aantal bij die ontkennen. En wat doen ze dan? Gaan ze dan achter die schoonmaak aanlopen? Nee, nee, nee. Technisch, het eerste moet het technisch goed zijn ingericht. Als u, eh, als u bijvoorbeeld een anesthesiezaal tegenwoordig tegenkomt... dan zijn er heel weinig modern ingericht. Het zijn allemaal oude kabeltjes, hangt een oude computer... Het is aan. ook eigenlijk niet schoon te krijgen. Juist. En die anesthesist wil ook niet hebben dat iedereen er zomaar aan zit. Want hij wil dat pompje kunnen gebruiken Tuurlijk. op het moment. Dus daar moet je gespecialiseerd mensen voor opleiden. Nou, dat doen ze op dit moment op sommige plaatsen. Het is nog niet zo simpel, hè? Nee, dit wordt steeds, als u het lampje hebt, wordt het nog ingewikkelder. <tie> maar, gaat het maar, lampje dat toch ook Wat was het, hoe? Nee, 365, nano. ook. Als u, ja. u, ja. u, als u, als u gepint hebt, gaat u dan meteen uw handen wassen? Nee, nee, nee. Ik let natuurlijk wel op uit interesse hoe het gemaakt is. Hoe moeilijk het gebouwd is om het schoon te krijgen. Maar u denkt dan niet als u mij een hand geeft van, oh jee, wat voor bacteriën zou nu... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik dacht er even aan. nee, nee, nee. Een hele vieze computers, hoor. Nee, maar je gaat gewoon. <laughs> nee, nee. Je gaat het nee, het gaat veel meer in de richting van: u gaat naar een pompstation ja. en u wil hebben dat u goederen krijgt en die rekent u af. Nou, zo moet het met de schoonmaakbedrijven ook zijn. U vraagt het. En het is nou, klaar. Goed, hartelijk dank. Gijs de Bond, eigenaar van het bedrijf Hygiënekeurt. Keurt. Het ging dus over vieze pinautomaten. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden. Tijd op de radio. OVT.